De man die waarschijnlijk Peter R. de Vries neerschoot zat in de jeugdgevangenis. Als tiener kwam Delano G, zoals de man heet, in aanraking met de politie meerdere keren. Voor straatroof, afpersing en openlijke geweldpleging. Toen hij zeventien was, heeft hij daarvoor tien maanden in een jeugdgevangenis gezeten. Delano G wordt samen met een Poolse man van 35 verdacht van de aanslag op het leven van de misdaadjournalist. Die ligt op dit moment in het ziekenhuis en in de uitzending van RTL Boulevard van vanavond was er een nieuwe update van de familie. De situatie van Peter is op dit moment ongewijzigd. Veel blijft onzeker. Er zal tijd overheen gaan voordat er meer duidelijkheid komt. We zijn blij met de goede zorg die hij krijgt, de familie en partner. Dus het is echt een moment van afwachten ja. en duimen draaien. En ja, Er moet dus tijd overheen gaan, dat ja. is het. De Groningse studentenvereniging Vindicat heeft voor het komend studiejaar weer een accreditatie gekregen. Dus krijgen ze beurzen en mogen weer naar officiële gelegenheden. Die verloren ze eerder, maar volgens de universiteit doet de vereniging nu genoeg om buitensporig alcoholgebruik en seksuele intimidatie te voorkomen. En Bjorn Kuipers fluit zondag de EK-finale tussen Engeland en Italië op Wembley. Het is voor het eerst dat een Nederlander is aangesteld om een EK- of WK-finale in goede banen te leiden. Vorig jaar liet Kuipers weten dat het EK zijn laatste internationale kunstje wordt. En in Apeldoorn is het definitief verboden om met oud en nieuw vuurwerk af te steken. De gemeenteraad heeft daarmee ingestemd. Het is een enorme domper voor deze vuurwerkverkoopster. Zoals je ziet hebben wij dus voor tienduizenden euro's aan vuurwerk staan. En bij een verbod gaan we dat dus never nooit meer verkopen. Jarenlang probeerden ze om het verbod tegen te houden. Ze richten zelfs een actiegroep op, maar het mag allemaal niet baten. Ik voel me verdrietig, ik voel me boos, ik voel me niet gehoord. De gemeenteraad weet ook niet wat ze een gezin aandoen eigenlijk.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 album uh, wat ze vorig jaar hebben uitgebracht. Wait For Me. Het nummer van Meadow Lake was dat. En het nummer dat heet Bloodcrawls. Ik uh, zei net uh, tegen uh, Robin uh, dat, uh, dat dit het uh, nummer is uh, geweest. Wat ik ook bijzonder had uh, gevonden. Ze hoeven nog niet meteen te spelen, want we draaiden nog één. En dan gaan we echt uh, weer uh, beginnen. Dus even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 Ghana. Uh, dit nummer dateert alweer van, ik meen, 2015. Want het is ook alweer een tijdje terug. En dat, uh, dat is eigenlijk uh, dat is ook zo'n een bijzonder nummer. Het is een kippenvelnummer. Uh, kijk ook maar eens een keer de clip. Die is geschoten in Vlieland. En als je dat uh, dan nog eens een keer afzet... dan uh, geloof je ook echt wel waarom dit nummer zo mooi is. Someone heet het.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 Uh, eentje ook op een radio in, in Dordrecht. Ja. En, uh, voor mij was het ook met stoeltjes, toch? Ja, wat zo'n te, ja. televisie uitzending. Oh ja, ja, wat ja, kleinere ja. setting er mochten ja. Er laat ook niet veel mensen binnen. Was ja, dus dit jaar. Uh, ja. Ja, ja, ja, februari. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat is iets heel anders dan, dan, een, dan een, een club van 100 mensen. Waar, wat allemaal op elkaar staat. Dat, ja. ja. dat heeft een hele eigen dynamiek ook. Wat echt ook iets toevoegt aan de show. En dat, ja. als je dat mist... Ja.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 Het, ja. uh, het <coughs> eerste album, When I'm Sane, dat heb ik eigenlijk samen met Jetske gemaakt. Ja, uh, onze, ja ze loopt uh, af en aan. Met, uh, onze, ja, onze drumster. Ja. Uh, voordat er een band was. Dus... Uh,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 Maar ja, goed, als, jij, als je naar zijn teksten en zijn stem ook vooral uh, uh, luistert, het is gewoon waanzinnig uh, natuurlijk gewoon een icoon geweest, denk ik. En ja. Iemand die, maar, ja, die niet meer gemaakt is daarna ook. Gewoon ja, een hele unieke uh, performer, denk ik. Een uh, Unieke songwriter. En uh, ja, geweldige band. Ook, ja. Ja. De klassieke rock kijk ik jou <tus> weer aan. Uh. Waar, waar zit hem dat in? Ja, nou, in, ook wel een beetje de Doors. Zeg maar. Toch wel? Ja, ik ben jarenlang met veel plezier naar het Bospol Festival geweest. Ik weet niet of je er ooit van hebt gehoord. Ja, ik heb er wel eens van gehoord, ja. ja. Geweldig. Daar komen alle, alle grote, grote namen. Dus mijn favoriete artiest is denk ik wel Neil Young. Uh -huh. ja. um, daar ook een keer gezien. De overgebleven leden van de Doors toen, die heb ik daar ook live gezien. <laughs> en, uh, Crosby, Stills en Nash, Santana... Um, ook CC-top, Buddy Guy, Blues Gitarist. Ja, ja. um, van, van dat soort artiesten, ja, dat is, dat is hartstikke genieten. Ja, want... Ook hier zo, uh, merkte ik, er zat toch ook weer een vleugje blues. zat er ook in. Ja, dat, dat, maakte, het, dat maakte het toch wel weer heel speciaal. Uh, in dat, dat oh ja. Dus dat zit er ook in. Ja. Zoals een gitarist, denk ik. Die ja, ja, ja, ja, ja, ja, maar ja, ja, dan komen we weer met de laag uit. Maar die laag zit er wel degelijk in. En uh, dat hoorde ik ook weer, uh, de, uh, weer terug. En, jij had het net over Crosby, Stills, Nash en Jan?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 Volgende week naar de studio deze Kai. En da daarvoor hoorden we Dandelion met What a Nice Surprise. Dat was het verhaal waar Martin ben kwam, Crosby's Tales Nash. En dat zit duidelijk verwerkt in ook het, het uh, muziek van Dandelion. Paul Bond heeft dat ook wel eens verteld. Nog niet eens zo lang geleden, uh, wat ik al zei. Bij een collega radiomaker, maar dan in Volendam, heeft hij dat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 Ja, Sine en ik. En die gaan we... Uh, uh, 18 juli is oh, die op komt, de de de komt, de de de komt de nog. die komt nog. Zaterdag doen we ons eerste release optreden. Dus dat is dan in Door in Dordrecht. Ja? De Bibelot? Nee, in Door. Oh, Door. Ja, we hebben vroeger wel een keer een Bibelot gespeeld. Tenminste met andere bezetting dan. Maar ja. we, we, we hebben echt bewust gekozen voor Door. Want dat is een leuk uh, zaaltje waar we eerder hebben gespeeld. Mm. en uh, Dat was prima ook met die corona. Ja. En, uh, de, uh, uh, uh,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 Een deel van de band zit gewoon in Noord-Holland, in ergens boven Alkmaar. Dus, ja. uh, dus ja. wat dan gaat? Uh, ja. ja, dat wordt, uh, dat wordt, het uh, wordt hoe langer hoe leuker uh, met de artist. Ja. Jullie zeggen gewoon een stel normale, als ik het uh, zou horen, want. Uh, Waar uh, repeteren jullie eigenlijk dan? Ja, Wij repeteren in Amsterdam. Maar jij bent inmiddels ook vuist. Ja, jij bent eigenlijk ook geen Amsterdammer meer. Waar zit je nou? zit nou in de Bollestreek. De Bollestreek, ja. Dat zie je ja, in de buurt. Ja, dat is niet, niet te betalen meer. Dus, uh, nee? Nee, is nee. Ja, want dat uh, hakt er natuurlijk wel een beetje op in. Uh, in, in dat opzicht. Uh, de, de muziek nog uh, zelf. Hè? Uh, uh, werken jullie met producers? Of doen jullie het helemaal, helemaal zelf? Denken denk ja.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 en uh, geproduceerd denk ik en, en we hebben het uit de mixing en de mastering dan uitbesteed aan en die twee. En mm. ja, dat hebben ze best wel aardig gedaan, dus uh, ja, best, best wel oké. Okay, ja, ja, want, want uh, het geld uh, groeit niet aan de bomen bij de muzikanten Nee, ja, wij vinden het ook gewoon heel prettig om toch een beetje, tenminste ik, uh, om toch een beetje afhankelijk te, uh, onafhankelijk te zijn, ja. hè? dat je ja. zelf dingen kan doen en uh, uh, ja, als je gewoon een spulletje, redelijke spulletjes voor hebt, dan, uh, dan kan je heel ver komen. Ja. Ja, dus, uh, dus wat, wat dat gaat uh, lekker uh, zelf. Alles nou. met één microfoon opgenomen. Dus, uh, Kijk, ja. Ja, dat is, dat is, uh, <laughs> ja, dat is vol, ja. wel leuk. Uh, dus, uh, nou goed, weer terug naar de optredens. Door de rechten, dat is dan over anderhalve week eigenlijk. dus is, zaterdag. Ja, ja, zaterdag over een week is dat. Nou ja, aanstaande zaterdag. Aanstaande zaterdag. Ja. Oh. ja. Wow.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 dat geeft ook een goed gevoel. Hè? Dat, ja. je, dat je toch ergens naartoe groeit. En uh, positieve vibes, eigenlijk. Ja. Ja, maar ja. Dat, is, uh, dat hopen we dan nog maar even lang uh, vol, te, vol te kunnen houden. Ja. Uh, in dat opzicht. Lekker. Ja. hebben uh, een leuke club nu ook. Ja, ambitie. De ambitie, rijdt die uh, zover dat, uh, dat jullie graag uh, aan willen kloppen bij landelijke zenders? Als die, die bellen, mogen... dan zeggen we geen nee. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Die mogen best bellen hoor. Ja. ja.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 Now everything I need is cigarettes and some Demerol I felt the.